De Britse prins Philip is de afgelopen avond geopereerd aan een verstopte kransslagader. Eerder op de dag werd de 90-jarige prins met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis in Cambridge. Bij de operatie werd een stent ingebracht. Prins Philip moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. De man van koningin Elizabeth was in het buitenverblijf van de Windsors in het graafschap Norfolk. Hij was daar voor de kerstviering met de familie.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 Een groep jonge Amerikaanse overvallers heeft het de politie in Pittsburgh wel erg makkelijk gemaakt. De tieners overvielen een supermarkt en zetten foto's van zichzelf met hun buit op Facebook. De jongens van 14, 17 en 18 jaar zijn te zien met gestolen bankbiljetten, snoep en sigaretten. De grootmoeder van een van de jongens zag de foto's op Facebook en alarmeerde de politie. Die arresteerde drie van de jongens, een vierde is nog voortvluchtig. Het weer, de meeste regen, trekt weg naar het oosten. In de ochtend nog een enkele bui, maar vanmiddag droog met wat zon. Het wordt 7 of 8 graden. Met kerst veel bewolking, maar droog. En dan is het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van deze week. Straks, tussen 6 en 7 wordt het spits in onze Nachtvluchten winterkost serie afgebeten door Hendrik de Groot. Adviseur, trainer en schrijver van protocol vormgeving van bijeenkomsten. Hij is onder meer bekend van het televisieprogramma Dames in de Dop. Hij weet als geen ander hoe het eigenlijk allemaal hoort... dus wellicht voor de op handen zijnde feestelijke dagen nog even heel leerzaam. In dit uur een aflevering van Napels... waarin Henk van Middelaar in gesprek is met Herman Hertsberger. In deze bijdrage van de RvU gaat men uit van de tegenhanger van het curriculum vitae, het CI. Ofwel het curriculum Illusionen. Wat willen de gasten nog doen in hun leven? Wat zijn hun dromen voor de toekomst? Wat willen ze nog bereiken? Een sterfdatum wordt gekozen en van daaruit wordt dan teruggeredeneerd... naar alles wat men voor die tijd gedaan wil hebben. Eerst sterven, dan Napels zien. Herman Hertzberger werd deze maand uitgeroepen tot winnaar... van de Riba Gold Medal. De prijs wordt gezien als een van de meest prestigieuze prijzen... op het gebied van architectuur... In het persbericht van de Riba wordt Hertzberger vooral geroemd... om zijn vermogen om de mens centraal te stellen in zijn architectuurvisie. Hij neemt deze prijs in ontvangst in februari 2012... van de Britse koningin Elisabeth. We gaan nu terug naar maart 2008. En Henk van Middelaar begint met een leuke vraag. Dus ik ga ook maar eens even om me heen kijken waar ik eigenlijk zit. Goedenavond en hartelijk welkom bij Napels. Luister, mag ik vragen? Kijk eens even naar waar u zit. En wat vindt u van de omgeving waarin u zit? En terwijl u daarover nadenkt, introduceer ik mijn gast. Mijn gast is vanavond namelijk een architect. Een man die al een leven lang, zou ik zeggen, geweldig veel werk heeft gemaakt. En hij heeft altijd een bedoeling met zijn gebouwen. Hij ontwerpt zijn gebouwen zo dat we anderen kunnen ontmoeten... zonder verschillen en rangenstand. En maakt ook ruimtes in die gebouwen waar we ons een beetje kunnen afzonderen. Een van zijn beroemdste gebouwen wordt nu gedeeltelijk gesloopt. Muziekcentrum Vredeburg in Utrecht. Maar hij houdt de regie bij de herbouw. De bouwmeester is nu 76, maar nog steeds is hij van plan Nederland mooier te maken dan het is. Herman Herzberger, hartelijk dank. Hartelijk dank, zeg ik. Dat is helemaal mooi. Hartelijk welkom in Napels. Uh, hebt u eigenlijk gekeken hoe u binnenkwam in dit AKN-gebouw? Via die centrale hal. Nou, dat was niet best. Want ik moest mijn auto in de garage zetten. En toen moest ik door allerlei gangetjes. Uh, en allemaal bordjes nee. waren er gelukkig. Want anders had ik het nooit gevonden. Nee. Maar u, u, toch kan ik me voorstellen dat u als architect... meteen een soort oordeel heeft van... hé, hey, dit is mooi gedaan. Of bent u dan net zo'n gewone gebouw Nou, ik vind het een uh, mooi gebouw dat het uh, zo open is. En dat je, uh, dat je het zo makkelijk kunt vinden. Uh, maar... Uh, uh, dat betekent nog niet dat je, dat je er ook uh, uh, makkelijk de weg kunt vinden. Want er is een prachtige ingang gemaakt en uh, die is ondubbelzinnig. Maar als je per ongeluk met de auto komt, dan word je dus een uh, parkeergarage in, uh, ingestuurd... Ja. En dan, en dan mag je helemaal niet door die mooie ingang naar binnen. Dan kom je door, door al die tussendoorgangetjes. Dus dat is wel vreemd eigenlijk. Goed, een advies aan alle bezoekers van het AKN-gebouw. Loop de parkeergarage weer uit, zodat hij van buiten naar binnen mag lopen. En niet uh, stiekem in een zijhalletje naar boven komt. Goed, uh, in Napels dan stellen wij altijd het, ook een beetje het curriculum Illusionen samen. Uh, de gedroomde toekomst. En om te bepalen hoe lang die duurt, moet ik u vragen... wanneer gaat u dood? Nooit. Ik ben dat helemaal niet van plan. En die, die hele dood is voor mij een volkomen abstract uh, begrip. En uh, misschien dat ik een keer uh, in mijn slaap... Uh, heerlijk slapend... dus... Uh, Blijf. En, en, en, ik, wil daar eigenlijk, uh, ik wil met die dood eigenlijk niks te maken hebben. Ik ben ook niet iemand die uh, zoals velen daar voortdurend over uh, aan het piekeren zijn. Uh, die dood interesseert me niet. Ik vind de dood niet belangrijk. Maar de dood vindt u misschien een keer belangrijk. Ooit gaat u. Ja, dat, uh, dat, Zelfs dat, een dat, gebouw dat kan. Dat kunnen, <laughs> ja. Ja. Zelfs een gebouw kan gesloopt worden van u. Dus, uh... Oh. Dat veel eerder zou ik bijna denken. Want er zijn al verschillende van de gebouwen die ik gemaakt heb... met veel bloed en tranen zijn al... Uh, uh, uh, uh, ja, die heb ik al overleefd. Ja. U zegt, de dood interesseert me niet. Maar in die ontkenning van die dood zou ik denken... Nou, is dat echt zo? Nou, nare dingen probeer ik zo weinig mogelijk aan te denken. En het lukt me aardig. Ik ben uh, te actief bezig om uh, met uh, dit soort onbelangrijke, belangrijke dingen bezig te houden. In feite is het dus heel belangrijk, maar u drukt het weg. Ja, het zou wel belangrijk zijn, maar voor mij, ik bedoel... Maar waarom wil... Want... Ik, wil ik, ik, ik geloof niet in een leven na de dood. En de dood is het uh, een absolute einde. Hm. En daar, uh, daar hou ik me niet mee bezig. Want dus, dus, dus, dus, dus ook in. U houdt nog van dit leven en zoveel mogelijk maar doen dan nog. Ja, maar dat, dat moet niet zo hopeloos klinken: zo van uh, dat, uh, dat nog. Dat hoeft er van mij niet, uh, niet bij. We gaan gewoon door. Uh totdat natuurlijk uh, op, op een ogenblik uh, je hersens het uh, begreven. Ja. Dat, is... Is dat is natuurlijk iets anders. Daar ben je wel bang voor. Je bent natuurlijk wel voortdurend uh, uh, bezig met... Uh, uh, kan ik het nog volgen? En, uh, ben ik er hersen. nog bij? Ja. Want uh, uh, kan ik het nog volgen? Dat is, uh, gaat het me niet te snel genoeg? Uh, of ga, eh? gaan, gaan anderen niet te snel? Oh nee, die snelheid heb ik geen, uh, geen moeite mee, maar het, uh, de, de, de wereld zoals je hem tot je hebt laten doordringen, verandert natuurlijk uh, wel. En ja, daar moet je bij blijven en dat is, dat is niet zo makkelijk. Ik ben bijvoorbeeld niet erg handig met de uh, computer en alles uh, wat daar met die digitale wereld uh, samenhangt. En uh, als u mij vraagt, wat wil je nog? Dan is een van de dingen is dat ik daar toch ook wel graag een inhaaloperatie hier in wil En wanneer hebt u daar tijd voor? Ja, dat is nou precies het probleem. Ik uh, slaat de spijker op de, op de kop, daar heb ik ge eigenlijk geen tijd voor. Want ik ben, uh, ik ben eigenlijk altijd bezig. Mijn leven is uh, volledig uh, gevuld. Want u, u, u hebt eigenlijk ook, had bijna eigenlijk geen tijd om bij ons te gast te zijn merkwaardig voor een man van 76. Er zijn heel veel mannen die hebben de alle tijd, die reizen, die biljarten. Ja. Ja. Ja. Waarom bent u altijd nog op uw bureau? Ja, dat is een verslaving. En uh, die verslaving uh, die wordt uh, gevoed door het denkbeeld... Uh, dat ik nog iets te vertellen heb... En uh, ja, dat weet je natuurlijk nooit of dat, uh, of dat zo is. Maar ik, uh, ik heb nog wel ideeën. Gebouwen vertellen wat? Gebouwen vertellen iets. Ja, ja, die staan niet alleen maar mooi te zijn. Dat is wat ik op de meeste van mijn collega's eigenlijk uh, tegen heb: dat ze te veel tijd besteden aan het, uh, aan het mooi maken. Dat is ook een boodschap. Van dingen. Ja, dat is wel een boodschap, maar dat is niet mijn boodschap. Wat is uw boodschap? Uh, ja, dat riskeer ik, die vraag natuurlijk, hè, door dat te zeggen... Nou, mijn, uh, uh, mijn boodschap is uh, dat uh, mooi ook maar iets uh, subjectief is. Huh? Iets is mooi wanneer je het gevoel hebt dat het, uh, dat het zin heeft. Huh? En gewoon maar mooi opgetut, ja, dat is, dat is uh, al gauw decor. En dan kan een decor natuurlijk ook zin hebben op het toneel. Ja. Uh, is het uh, soms fijn, maar vaak zie je ook aan decor dat je denkt, moet dat nou allemaal? Maar uw gebouwen zijn niet maar zomaar mooi. Die hebben, een, die hebben zin. Dat is een, een schoonheid die iets anders wil dan alleen. Ik probeer alleen. mensen uh, beter tot hun recht te laten komen, ja. En hoe doet u dat? Nou, door bijvoorbeeld ingangen te maken waar je, ook als je met de auto komt... Uh, hè, je toch op een, op een, op een uh, respectabele manier uh, uh, binnenkomt. Dat je uh, serieus wordt genomen en uh, dat, het, dat het klopt. Het klinkt heel praktisch, hè? Dat je, dat je een ingang kan vinden. Dat is niet alleen praktisch, maar dat is ook, ook de ervaring. hè huh? Je, de, de ervaringen van mensen moeten goed zijn. He? Je moet niet gedeprimeerd raken. De wereld is al, wat dat betreft, al moeilijk genoeg. Ik vind dat, uh, dat uh, kunst... En, uh, nou, bij, uh, kunst is het natuurlijk nog, nog, nog wat anders. Uh, maar laat ik het over architectuur hebben. Uh, moet toch uh, de wereld uh, toegankelijker maken, vind ik. Even op die uitweiding ingaan. Waarom is architectuur geen kunst? Architectuur is niet goed genoeg, vind ik, in het algemeen om kunst te zijn. Zo nu en dan wordt er wel eens een keer een gebouw gemaakt... waarvan je zegt, dat kan ik tot de kunst rekenen. Maar uh, kunst houdt zich natuurlijk in feite toch wel met het sublieme bezig. en, en architectuur is, is, is in het algemeen geklungel. En, en wat is het, het sublieme? Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat is, dat, dat, dat, ik, ik vrees dat ik mezelf eh, op het ogenblik eh, in een val heb eh, gepraat. Eh, dat het, eh, zoals ik zei, mensen tot hun recht laat komen. Dat het, eh, dat het echt iets vertelt over mensen. Wat eh, eh, en, naar, mijn, in, in, in, naar mijn ouderwetse overtuiging ook positief moet zijn. Ja. En, en, en goed, als je... Architectuur vermacht dat ook. Mensen, hè? Dat het iets ja, vertelt iets over. Iets vertelt men over mensen, hun ja. leven en uh, hun redenen. Welk gebouw voor u moet ik inwandelen om, om die boodschap het beste te waarnemen? Dat moet ik nou nog bouwen. Oh, die moet je nog bouwen. Dat moet ik nog bouwen. Ik heb alsmaar mijn best gedaan en geprobeerd uh, iets te maken. En uh, op de een of andere manier uh, heb ik nog steeds niet het gevoel dat ik uh, tevreden kan zijn. Ik heb uh, een aantal dingen gemaakt waarvan ik denk, nou dat is wel in de goede richting. Maar het ultieme bouwwerk is wat mij eigenlijk... Uh, aan de gang houdt. En hoe komt het dat het nog niet gelukt is? Omdat het zo moeilijk is en omdat ik, er misschien, uh, dat ik misschien niet goed genoeg ben of onhandig ben. Ik weet niet wat het is. Onhandig? Dat... <laughs> nou, oh, ik ben ik geen het... handige jongen in de zin van dat je een hoop van mijn collega's. die dus. Uh, ja, die doen dat even en dan staat er weer zo'n uh, mooi ding uh, naar je toe te, te gapen. Bent u serieus nu of spot u? Als je zegt, er staat er weer zo'n mooi ding naar u toe te gapen. Is dat dan echt waardering? Of is dat weer het gebouw dat er alleen maar is voor zijn uiterlijke schoonheid? Nou, ik ben, ik ben uh, uh, uh, kritisch genoeg op mezelf. Dat ik uh, uh, uh, vind dat ik ook kritisch op mijn collega's mag zijn. Nou. En, uh, en, en ik vind u... het allemaal nog niet... Uh, nog niet uh, dat vind het niet. nog niet zo goed, nee. En dat is niet uh, koketteren met een soort valse bescheidenheid? Nee, maar als ik, als ik uh, um, um, luister naar grote componisten... of ik kijk naar grote uh, schilders... en dat bedoelde ik met ja. het uh, verschil met kunst... dan vind ik dat, uh, dat, die, uh, dat die veel dichter bij... Uh, dat, dat subliemer komen dan architectuur. Het is natuurlijk, architectuur is natuurlijk van huis uit uh, gedoe. Met aarde, met stenen, met cement, een hoop troep. En het, en het is ook aan bederf onderhevig. Een schilderij is dat natuurlijk ook. En dat kan ook met een mes in gesneden worden. En dat kan ook natuurlijk verkleuren en zo. Ja. Maar gebouwen, ja, die staan een tijdje... en dan op een ogenblik uh, bederven ze. En, en, en dan hou je een paar uh, mooie foto's en misschien een, ja? een filmpje... en nog een soort van uh, illusie hou je over. Huh? Wat dat betreft is het een uh, idioot vak. Maar als ik nu zo naar u luister, denk ik... Uh, meneer Hetzberg, die streeft naar het onmogelijke. Dat zou best eens zwaar kunnen zijn, ja. Maar hoe weet u nou dat het onmogelijk is? Want dat is nou precies de... Ja, nou, omdat u, de, de, omdat u de, de, zoveel... De vraag, hè, dat is nou ja. de, de, de, de, de, precies het kritische moment. Is dat, is dat om, om, ik denk dat je, dat je jezelf uh, moet dwingen om toch altijd een stapje verder te gaan... dat je voor mogelijk houdt. Dat is, dat had, is het kritische had, moment. Had u vandaag zo'n moment? Ja, ja, had u, had u vandaag zo uh, dat is net als een padvinder die elke dag een goede daad uh, moet doen of zo. Uh, Ik kan me voorstellen dat die... Die, die momenten, die, die zijn van die hele kleine momentjes... daar komen er wel uh, uh -huh. misschien enkele van um, op een dag voor. Maar de echte uh, ideeën, die komen niet elke dag, nee. Ja. Wanneer was u laat? Helaas, helaas <laughs> niet. Ja. Nee. En... Uh... Niet alleen bij u niet, u vermoedt ook bij anderen niet. Ik vermoed bij anderen ook niet, nee. nee. Dat moeten ze natuurlijk maar voor zichzelf zeggen. Mm -hmm. hè? Maar ik ben, uh, ik ben uh, buitengewoon kritisch. En ik vind ook dat je dat... Uh, dat uh, Want waarom legt, u, waarom legt u de lat zo hoog voor jezelf? Ja, dat, dat, dat, die vraag stel ik mezelf ook wel eens. Hm. Het zou veel makkelijker zijn wanneer je minder... Het is niet een kwestie van... Perfectionisme of zo. Want bij perfectionisme heb je natuurlijk al iets in je handen... wat je alleen maar verder fijn slijpt. Maar het is meer eh, dat je eh, door, misschien wel door je kennis... van heel veel geslaagde dingen eh, voor jezelf eh, denkt... ja, het eh, kan nog beter, moet nog beter kunnen. Van welk gebouw uh, dat nu nog van u in Nederland te zien is... en dat zijn er heel wat, vooral veel scholen... Uh, van welk gebouw benadert u het, het meest? U zegt, daar zien we toch Herman Hertzberg op zijn best. Ja, dat is natuurlijk zo, zo gevaarlijk. Hè? Er zijn een, een aantal gebouwen die, die daar wel dichtbij komen. Kijk, de, de, die grote zaal van uh, het Vredenburg, die dan nu... Uh, niet afgebroken wordt. Die, nee. die blijft. Die, maar dat wil even die... zeggen. Dat muziekcentrum Vredeburg. dat valt in een heel herstructureringsplan. van het Hoog en, en, en, en Veel van Vredeburg wordt gesloopt. maar die beroemde akoestische. die beroemde zaal vanwege. mooie akoestiek. die blijft bewaard. Ja, en dat die zaal heeft. is, is denk ik wel, wel goed. Uh, uh, laten we zo zeggen. het zal moeilijk zijn. Om, om, om die te verbeteren. Um, uh, de akoestiek is goed. Nou, Dat, dat is natuurlijk al, al, al, al het allerbelangrijkste. Ja. En, en, en verder uh, zit je daar als mensen echt uh, met elkaar. Uh, je hebt het gevoel dat je op de een of andere manier iets deelt. En dat, uh, en, en, en, en dat vind ik dus heel mooi. Ik probeer altijd in mijn architectuur toch um, uh, mensen... Het klinkt al gauw tuttig, als je het zo zegt. Maar nee. mensen bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. En um, uh, Ik denk altijd, als ik uh, ruimtes aan het maken ben... Uh, dat, dat, uh, dat mensen daar elkaar um, beter moeten zien. Ik, uh, en, en, en, en dat bedoel ik niet direct mee ontmoeten. Uh, dat is natuurlijk uh, dan de ultieme situatie. Maar... Uh, dat je je daar uh, uh, uh, lekker in voelt. En dat bedoel ik niet alleen functioneel... maar dat het je iets, iets doet als geheel. Net ja. zo goed als wanneer je in een museum voor een schilderij staat... en je denkt, Hè, nu doet mij dat iets. Ja. En bij u zit dat toch, als ik zo beluister, van... we moeten elkaar kunnen zien, het zit in die menselijke maat. Dat het niet dat je niet verdrinkt in een ruimte. Ja, maar het is niet zo dat gebouwen precies klein moeten zijn. Als je aan, aan menselijke maat uh, denkt, dan, dan denk je zo gauw aan dat het klein moet zijn. Het is pas echt... Um, um, uh, uh, uh, wordt het wat als ook een groot ding menselijke maat kan hebben. En zo'n zaal, waar dan 1700 mensen in kunnen... dat is een groot ding op zich. En als je dan kans ziet om daarin elk mens tot een individu te maken ja. en toch ook tot een groep samen... En waarom dan je... ben je op de goede weg. Want, want waarom hecht u zo aan dat samen? Nou, Omdat ik geloof dat, uh, dat, er, uh, dat er te weinig van is op de wereld. En ik, uh, uh, ik heb in de biologieles geleerd dat de uh, mens een sociaal wezen is... En uh, eigenlijk alles wat je ziet zijn uh, maatregelen... om mensen uit elkaar te trekken, van elkaar te vervreemden. En uh, ik vind dat je daar een tegengas tegen, uh, uh, gas tegen ja. moet, op, op, moet geven. Welke, aan, aan welke bewegingen denkt u dan vooral? Als u zegt, we worden uit elkaar getrokken? Nou, uh, uh, iedereen wordt bang voor de ander gemaakt... en uh, uh, iedereen, uh, nou, waar ik bijvoorbeeld aan denk is... Uh, uh, dat, je, dat er in, in metrostations niet uh, lange banken worden gemaakt... waar dan de mensen uh, um, dus te dicht bij elkaar zouden Zoals zitten. Zoals in de Parijse metrostations. Ja, ik, ik herinner me nog dat in de, vroeger in de Parijse metrostations... daar hele lange banken waren. Daar ja. lagen ook wel eens bedelaars op te slapen. Nou, dat is dan mooi, want dan hebben ze ook een plek om, om, om te slapen. En, en... En, en, en die hebben ze dus allemaal los van elkaar gemaakt. Hier hebben, in Nederland? Ja, maar ook in Parijs. En ja, waarom is alles dat? Allemaal die kleine uh, plastic uh, stoeltjes... met een gaatje in het midden... voor als iemand daar dus uh, uh, wat nattigheid op uh, marst. En, en uh, dat is denk ik omdat men uh, bang is... dat mensen aan elkaar gaan zitten of iets dergelijks. En uh, dat is allemaal uh, vervreemding... en mensen van elkaar proberen uh, uh, te verwijderen. Van elkaar bang te maken en... Uh, op de een of andere manier uh, is dat hele uh, samengevoel... is uh, helemaal uit onze, onze wereld aan het te, aan te verdwijnen. Ze hoeven voor mij niet allemaal processies te, nee. te maken in de, in de, in de straten... Of, uh, of te gaan dansen op het plein. Uh, dat, dat is niet wat ik bedoel. Maar een, een gemeenschap is, heeft, moet toch een, een, een, een soort van... Um, verbinding tussen, tussen mensen hebben. En ik vind dat architectuur en stedenbouw... Uh, daar in de eerste plaats uh, um, aan moet bijdragen. Hoe, hoeveel collega's van u denken zo? Als je ze vraagt, iedereen. Maar ik vind alleen dat er in de praktijk zo erg weinig van terechtkomt. Maar u vermoedt dat de meeste architecten wel heel goed nadenken over wat, uh, welke bijdrage hun gebouw of hun stadsdeel uh, levert aan, aan het geluk van mensen, zeg maar, aan het welzijn van Ik mensen. Ik geloof er niets van. Ik geloof dat ze vooral denken aan, aan hun, hun eigen. ...geluk en hun eigen welzijn. Dat is natuurlijk ook niet zo vreselijk laakbaar... ...want iedereen is natuurlijk wel een beetje bezig... ...met zijn eigen uh, geluk en zijn mm -hmm. eigen welzijn. Alleen uh, de vraag is natuurlijk in hoeverre uh, jouw eigen welzijn... ...en jouw eigen geluk ook uh, uh, laten we zeggen, een positieve bijdrage aan de wereld uh, levert... He, dat is de maatstaf natuurlijk. Maar u vindt het wel de plicht van een architect? De nou, om... plicht? Ik, ik, is het, nou, laat ik het zo zeggen. Ik ongeveer... niks voor aan een nee, nee. architect. Ik heb wel veel je... gegeven. Ja, u dan was docent in, in Dallas de natuurlijk. laten natuurlijk allemaal bij te brengen. Maar uh, iedereen moet natuurlijk doen wat hij wil. Maar u vraagt eerst wat ik wil. ja. Nou, daar is, daar is het en nu vraag ik in hoeverre vindt u de taak van een architect... dat hij met zijn ontwerpen bijdraagt aan het welzijn? Dat vind, ik, dat vind ik mijn taak. Maar ik wil niet zeggen dat andere architecten niet uh, het recht en de vrijheid ja. hebben... om hun eigen taak uh, daarin uh, te zien. Net zo goed als elke ja. schilder zijn eigen uh, ja. uh, taak ziet. Ik bedoel, er zijn schilders die proberen met hun schilderijen te laten zien ja. uh, hoe verschrikkelijk de wereld is... en anderen proberen ja. te laten zien hoe mooi de wereld kan zijn. En, en waarom is het dan specifiek de taak van Herman Hetzberg om dat wel te doen? Om bij te dragen aan ons welzijn? Nou ja, u vraagt ernaar. Ja. Dat is dus gewoon zoals ik dus in elkaar zit. En um, um, ik bedoel, uh, ik, ik, ik, ik vind dat... Uh, ik vind dat een interessante opgave en die is dus helemaal niet... Uh, ja, we horen gerommel, u kijkt ook achterom. Religieus is dat niet of zo. Dat nee. is gewoon uh, zoals ik erover denk. Huh? U moet zich wel eens afgevraagd hebben hoe die boodschap bij u gekomen is, zeg maar. Hoe komt dat? dat... Weet u dat? Van wie hebt u dat? Ja, dat, is die, dat heb ik misschien wel van mijn, uh, van mijn uh, school meegekregen. Mijn moeder heeft uh, ooit de onvoorzichtigheid gehad om mij op een Montessori-school te doen. Mijn vader die interesseerde zich daar überhaupt niet voor. Maar mijn moeder had een, een, een buitengewoon goede intuïtie. Uh, die, zonder veel kennis van zaken deed ze toch wel meestal het goede. En uh, die heeft mij toen naar Montessori-school gestuurd. En daar is dat mij een beetje met de paplepel um, ingegeven. Uh, er wordt altijd gezegd op een Montessori-school... dan mag je doen wat je wil. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar op een Montessori-school kan je wel... Um, um, uh, behalve uh, uh, rekenen en taal... wat je daar dan overigens niet zo geweldig goed uh, leert... Uh, leer je wel heel erg uh, met elkaar om te gaan... en uh, te kijken wat, wat, uh, wat je collega's of moet ik zeggen, je konuiten allemaal ja. wel en niet doen. En um, um, daar is mij dat misschien wel uh, bezig God, ik zou waarschijnlijk naar uh, een psychi psychiater moeten gaan... Om, om er echt goed achter te komen. Nou, wij komen hier ook al een hele tijd, <lacht> geloof ik. Uw gebouwen zijn eigenlijk Montessori-gebouwen. Ja. ja, ja. En of dat nou uh, het kantoorgebouw van Centraal Beheer is... of het muziekcentrum in Vredeburg... Uh, dat maakt dan, of, of de Montessori-school in Amsterdam Oost, dat maakt dan eigenlijk allemaal niet zoveel uit. Uh, in die zin maakt het niet veel uit dat ik overal probeer uh, een, een ruimte te maken, je zou kunnen zeggen so sociale ruimte of relationele ruimte, die dus uh, helpt mensen bij elkaar te brengen. Ik zal een voorbeeld geven, u noemt dus uh, dat Montessori-college aan, uh, uh, aan de Polderweg, dat is een, een VMBO-school. En daar heb ik dus de trappenhuizen door dat gebouw zo open gemaakt dat je elkaar voortdurend ziet. En dat je altijd je, je uh, laten we zeggen, uh, degene waar je op verliefd bent, uh, uh, altijd uh, kan volgen. En dat, uh, dat je elkaars gangen kan volgen. Dat je de, de mensen die je iets te vertellen hebt uh, ook, ook kunt bereiken. En de mensen die uit de weg wil gaan ook weten waar ze zijn. Dus dan, dan kun je... En waar, en, en, en waar kan zo'n zo kind zich even terugtrekken? Uh, er zijn ook wel plekken waar zo'n kind zich even kan terugtrekken. Maar... Uh, dat moet ook kunnen. Je moet je ook kunnen ja. terugtrekken. Ja, dan moet je echt met foto's gaan werken. Dan moet je die plekken gaan aanwijzen. Ja. Uh, mag, ik, mag ik concluderen dat bij u dan uh, schoonheid altijd uh, ondergeschikt is aan een ander doel? Nee, ik denk dat schoonheid um, ont, moet ontstaan. Kijk, op het moment dat je schoonheid gaat zitten maken dan ben je eigenlijk altijd met uh, schoonheid uit het verleden bezig. Want dan wist je blijkbaar op het moment dat je aan het maken was... Uh, al wat schoonheid was. En je moet dus uh, um, iets maken wat goed is... wat, wat, uh, uh, uh, wat, uh, wat deugt, wat klopt. En dan zou dat wel eens schoonheid in kunnen houden. Hier, hierachter is een, uh, worden stoelen versleept en daar worden wij even doorgestoerd. Zullen, zullen we naar muziek gaan? U hebt muziek uh, meegenomen van Bartok... Ja, en dat wordt gespeeld door mijn uh, pianoleraar, uh, die, die ooit pia mijn pianoleraar was. En uh, dat vind ik wel eigenlijk wel, wel onthoerend. En, en u bent de jongen die het blad... En ik, uh, ben, mijn muzikale loopbaan is wat dat betreft niet verder gekomen dan blaadjes omslaan. Maar dat is dus bij, uh, bij zo'n stuk van Bartok toch nog een hele enerverende klus. En, en, en dit is voor piano en percussie? Wat gaan we? Uh, voor een, een concert voor twee piano's met uh, slagwerk en... Uh, daar heb ik hele bijzondere herinneringen aan, dat aan stuk. En baande u heel zacht, of kunnen we u horen? Heel zacht. <totstuk> Bella Bartok, uh, concert voor piano en slagwerk. Van welke leraar had u toen les, van, meneer Herzberger uh, Van Lukto Pomsen, die is uh, niet zo lang geleden ja. overleden. En die was natuurlijk veel te goed voor mij, maar daar heb ik on ongelooflijk veel aan gehad. Uh, hebt u in gedachten mee zitten tellen? Hoeveel blaadjes hebt u omgeslagen nu? Nou, er zijn er heel wat geweest. <laughs> ja. Goed, Herman Hertzberg is de gast in Napels. Dit was muziek van zijn leraar. Uh, u bent opgegroeid in de Amsterdamse Rivierenbuurt, jaren 30. was toen nog eigenlijk nog een vrij nieuwe wijk, hè? Ja, het was toen een nieuwe wijk. Hè. Ja, uh, uh, neem, ons ons, neem ons eens mee. Wat, wat, wat, wat, wat, wat zag je daar? Daar zag je, en dat heb ik natuurlijk maar achteraf pas ge gerealiseerd... een van de mooiste buurten of wijken die er eigenlijk op de wereld bestaan. Ik ben niet in de hele wereld geweest... maar ik heb eigenlijk niet vaak een zo mooie buurt gevonden. En nou gaat u mij vragen wat is dan in dit geval mooi? Dat is dat de straatruimtes uh, die kloppen, die zijn aangenaam... dat kan licht doordringen en die zijn toch besloten. En... Uh, uh, dus er is een, een goed evenwicht tussen beslotenheid en openheid... doorzichtig en, en groen. Uh, en, uh, dat is een prachtige, een prachtige... En, en wanneer wijk. krijg je dat in de gaten, dat het zo bijzonder is? Veel later. Maar ik heb dus eigenlijk als een soort van... vanzelfsprekendheid heb ik daar uh, uh, rondgelopen... Want hoe was dat voor een jongetje om juist daar te wonen? Nou ja, nou, wist ik veel. Ik was niet in de veenkolonie eh, grootgebracht. Oh, en ook nee, niet ergens eh, nee. in Afrika. Achteraf heb ik beseft dat dat natuurlijk je helemaal eigenlijk gemaakt heeft. Ja, maar to toen u zo'n jongetje was, moest u toch ook... Uh, uh, ja, Waar genoot u daarvan? Wat vond u van vervelend? Alle, van alle dingen Na de hand ben ik daar natuurlijk gaan kijken. En heb ik gezien dat ik zo klein als ik toen was... dat eigenlijk fotografisch allemaal had opgenomen, dat alles herkenning was. Maar ja. dus nou, was ook... het een, een wijk met veel kinderen? En, uh... Ja, er waren ook wel kinderen en um, um, um, um, um, vriendjes. En er waren ook uh, veel mensen waar je, waar je oorlog mee had op, op, op, op straat. En, en uh, daar gebeurden allemaal uh, leuke dingen en ook nare dingen. Maar, maar, uh... Welke nare dingen, denkt u aan dan? Nou, in de oorlog is daar nogal het een en ander gebeurd. Het is ja. natuurlijk de, de wijk die dus uh, enorm getroffen is... omdat die eigenlijk uh, uh, net precies klaar kwam in de tijd... dat de grote immigratie van uh, Duitse joden hier kwam. Ja. En die zijn voor een groot deel allemaal daar Dat is ook de wijk, de wijk van, van Anne Frank, Frank hè? Dat is de wijk van Anne Frank. Uh, dat is natuurlijk het grote symbool daarvan. Maar daar waren natuurlijk uh, heel veel mensen... en dat zijn natuurlijk vreselijke razzia's geweest. En uh, dat, dat, dat blijft ook aan zo'n wijk kleven natuurlijk. Maar ik als architect heb uh, daar onbewust op dat moment... Uh, uh, heel erg veel... Uh, opgenomen wat ik na de hand natuurlijk niet ben gaan kopiëren of zo... maar wat voor mij de maatstaf voor kwaliteit geworden is. Ja. Hoe, hoe, hoe werd u bij die kunst gebracht? Want we hoorden u dat u net muziek uh, ombladerde bij ja, mijn piano. mijn vader was een, was een uh, enorme muziekfan. Uh, uh, die speelde ook uh, allerlei uh, instrumenten. En, uh, um, en uh, ja, die heeft uh, mij da daarbij gebracht. En mijn moeder was meer op de kunsten ingesteld. Die kon ook heel mooi tekenen. En ik ben uh, vroeg... Maar uw, vader dus, ja, maar uw vader dus wilde u bij de muziek. En, en toch bent u niet componist of pianist geworden. Ja, u speelt nee, wel piano. Nee, daar heb ik wel eens, wel eens, wel eens natuurlijk een, een, een blauwe maandag over nagedacht. Maar uiteindelijk was die architectuur toch een beetje... Uh, het samenkomen van de, de kant van mijn moeder en van mijn vader, zou je kunnen zeggen. Uh, dus ik ben wat dat betreft heel erg een product... Hm. Uh, van uh, uh, wat mijn beide ouders op dat gebied ja. uh, inbracht. Want in hoeverre wilde u aan, hen verwachtingen, aan hun verwachtingen voldoen? Oei, dat is, uh, dat is moeilijk. Dan moet ik weer naar de psychiater om daar uh, achter te komen. Ik denk wel dat ik uh, heel erg getekend ben door uh, de, de verwachtingen van mijn vader. Ja. Wat verwachtte die? Hè? Wat verwachtte die nou, van die u? Nou, die was zelf erg, uh, erg goed in allerlei dingen. En, en het was, uh, uh, daar moest je toch wel proberen uh, te laten zien dat je wat kon, ja. ja. Hij was ook heel, heel, heel slim, heel intelligent. En uh, daar had je wel een kluif aan, ja. We gaan even dit gesprek onderbreken met de heer Hertsberger, want er is een spookrijder gesignaleerd. Dan, dan, dan ging dat net zo lang door totdat er. Uh... Hoef naar Nijmegen, dan komt u tussen het knooppunt Bankhoef en de aansluiting met de A73 een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A326 van Bankhoef naar Nijmegen, dan komt u tussen het knooppunt Bankhoef en de aansluiting met de A73 een spookrijder tegemoet. Tot zover. Ik te zeggen dat ik bepaalde stukken die hij mij voorspeelde. die ik eigenlijk bloed mooi vond. dat ik er niks aan vond. U vond het mooi, maar u zei. Ik vind het ik niet mooi. Ik vind het niets, nee. En daar heb ik nu natuurlijk verschrikkelijke spijt van. want ik kan hem nu natuurlijk niet meer. Uh, uh, niet meer daarover. Over, uh, Um, nog spreken. En uh, dat was ook omdat ik me niet aan hem wilde uitleveren. Want hij was iemand die zich dus net als een, een roofdier... wat zijn prooi naar binnen haalt, je dus steeds verder absorbeerde. Als je zei, god dat is goed, dan zei hij natuurlijk... Uh, dan, ga, dan ga ik je nog wat laten, laten horen. En uh, dan kwam het nooit aan het voetballen toe. En dat wilde u ook? En dat wilde ik ook, ja. Dus, dus dat zeggen, ik vind het niet mooi... was ook om uw eigen vrijheid ja. te waarborgen? Ja, ja. Erg, hè? Ja. Ja, erg is... Niet dat vind ik niet zo erg. Maar misschien erg dat uw vader nooit gehoord heeft dat u het eigenlijk wel mooi vond. Nee, en dat is toch... Dat is verdrietig dat ik hem dat nooit meer heb kunnen vertellen. Nee, nee. Vermoedt u niet dat hij het misschien toch wel geweten heeft? Dat Herman gewoon een beetje dwars was? Misschien een beetje... wel. Hij was slim, ja. Ja. Misschien wel, ja. ja. Laten, we dat maar, laten we dat maar zeggen. Dan, dan, dan, dan maakt het minder bitter. Ja. Want het, maar, hij speelde het, het, bijvoorbeeld ook maar het doet u echt pijn? Ja, het doet me wel pijn, ja. En hij speelde bijvoorbeeld stukken ook. Hij speelde goed piano, eigenlijk uh, beter dan ik, denk ik. Uh, dat is ook nog wel een punt. En dat hij, uh, dat hij de stukken speelde, wat ik nog herinner, dat ik die ook probeer te spelen. En dat ik dat dan probeer toch ook te, te doen. Dus ik zit daar nog steeds mee. Ook al ben je 76, dat blijft knagen, die dingen. U denkt niet dat u hem al geëvenaard hebt? Nee. Nou, in sommige opzichten wel, ja. In andere niet, nee. Maar dat is misschien wel wat je blijft uh, bewegen. Ik denk dat juist die onzekerheid en die... En die uh, ja, onzekerheid zou je het kunnen noemen. Dat dat misschien ook uh, eigenlijk een, uh, een, een drijfveer is. Eigenlijk... Om je, om je, om bezig te... Stel je nou eens voor dat je, dat je denkt... Van, nou ik heb het allemaal wel gehaald, ik, heb het allemaal, uh, ik doe het toch best wel aardig. Dan is, er natuurlijk, uh, dan is de reden om te ja. zeggen, nou, ik heb het nu wel uh, gedaan. Maar eigenlijk bent u, allang geen twaalf meer, maar inmiddels wel 76. altijd nog bezig met een poging uw vader te evenaren. Dat zou is... best eens kunnen, ja. Maar dan moeten we weer voor bij die psychiater zijn om dat te weten. Want het zou kunnen, ja. Wat moet u doen om hem te evenaren? Dat, dat mooie gebouw, dat ultieme gebouw nog maken waarin alles klopt? Ach, ik, ik, uh, ik denk dat ik uh, uh, mijn hele leven wel uh, dat uh, gevoel zal, uh, van onvolmaaktheid zal houden. En uh, daar leid ik ook niet echt onder. Maar ik loop lopen wel mee rond. Wat is het verschil? Nou, Het verschil tussen er niet onder lijden eh, is dat ik er niet door aangetast word... maar dat ik er wel door, door aangezet word. Dat is een verschil, ja. Eh, op die Montessori-school, daar was u heel gelukkig. Ja, ik geloof het eigenlijk wel. Ja. En in, op die, op de, uh, ik heb gelezen dat u toen u naar, uh, naar Delft ging, naar... Uh, Academie voor Bouwkunst, zou ik bijna zeggen. De Technische Universiteit heet dat nu, ja, hè? Ja, Dat u daar eigenlijk niet helemaal vond wat u hoopte daar te vinden. Nee. Ik weet niet waar, waar u op, op, op, op, op doelt. Maar ik had uh, hogere uh, aspiraties dan wat deze heren daar... als het uh, hoogste in de, in de architectuur... Uh, en toneel voerde. Maar ik heb er toch wel veel van geleerd. Je kunt ook een hoop leren van dingen die, die je niet zo geweldig vindt. In hoeverre waren het geen goede docenten? Wat deden ze niet helemaal goed? Nou, die mensen die ontkenden volledig de moderniteit. Het moderne. Huh? Uh, tegenwoordig uh, noemt men alles modernisme... En daarmee maakt men het tot een, een wijze van doen. Mm -hmm. hè? Maar uh, ik ben opgevoed niet in het modernisme, maar in de moderniteit. Zoals je in het Frans zegt, uh, euh, modernité. En in het, uh, in, in het uh, Engels, uh, modernity. Um, um, en en uh, dat betekent... Uh, dat je de verwachting had dat er een nieuwe wereld kwam... met betere verhoudingen tussen mensen... Uh, met uh, en, het opruimen van ja. allerlei uh, misstanden. En, en uw docenten hadden die verwachting? Die waren daar, nee, die waren daar niet meer. bezig. Die leefden nee. nog in een die leefden ander tijdvak? Uh, ja, die leefden nog in een soort middeleeuwen. Een ja. Ja. Hoe haalde u dan uw tentamens? Nou, dat is, dat, dat is best, uh, best moeilijk geweest. Want op een ogenblik werd er dan gevraagd... Uh, om, een, uh, om een huis te maken met uh, zussen zo kamers in de kap. En ik dacht, kap? Moet ik een kap op mijn huis maken? Ik heb heel, wel, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dat was best moeilijk. En dan moest ik dus wel, uh, uh, wel tegen, tegen vechten. Ja. Wat wilde u wil voor een dak dan? Toch wel gewoon, een dak, of? Ja, gewoon een plat dak? Ja, gewoon een plat dak. Modern, een doos. Modern, ja. ja. Maar hoe, hoe, dus dan maakte u wel een pundak? Of een nee, dat de... deed ik dus niet, nee. Gewoon toch wat u zelf wilde? Ja, en dan probeerde ik dus, uh, het, het zodanig te doen... dat ze het toch erg moeilijk vonden om dat af te keuren. <lacht> en is zit het af, nee, wel <lacht> Want welke compromissen zat erin er Of hoe verpakte u uw boodschap dat u dacht... Nee, er zat pikken... geen compromissen in, nee. Oh, nee. nee? Nee, dat was gewoon... Uh, een, een, een, een, um, um, proberen aan te tonen dat er ook andere kwaliteiten zijn. En uh, ze waren toch niet zo beroerd... dat ze die niet op een ogenblik ook erkenden en Aha. zagen. Dus dat moet ik ze nageven. Hoe, hoe moeilijk is het eigenlijk voor u om compromissen te maken? Nou, het hangt ervan af wat voor compromissen. Als Een compromis, een compromis uh, uh, uh, uh, in verband met uh, iemand die... Uh, die aardig is en die het goed bedoelt... is makkelijker dan compromissen uh, met mensen... die gewoon, uh, naar mijn gevoel, uh, hele verkeerde dingen nastreven. Dus het, ha gaat, het hangt af van het soort compromis wat je, wat je sluit. Ja. Ik wil wel een compromis sluiten met een... Uh, een uh, uh, uh, uh, uh, een leerkracht in een school, mm -hmm. die op een ogenblik het, het, het goed bedoelt... En, en op een ogenblik ook echt, uh, laten we zeggen, uh, ideeën heeft die, die, die niet echt laakbaar zijn. Daar nee. wil ik wel een compromis voor. En met zwaar, wie niet? Maar mensen die dus gewoon uit angst of uit, uit uh, uh, ja, ander soort lulligheid uh, mm -hmm. dus, uh, uh, iets niet willen... Uh, daar heb ik het veel moeilijker in. Denk ik dan aan ambtenaren of aan projectontwikkelaar? Wie er, er zijn denken? goede ambtenaren en er zijn slechte ambtenaren. Er zijn ook ambtenaren die het goede willen. Ambtenaren zijn tegenwoordig hoe langer hoe meer bang... omdat ze dus op een ogenblik verantwoordelijk gesteld kunnen worden. En uh, dat vind ik dus iets wat in deze samenleving... wel heel uh, vervelende kant op gaat. En maar hebt u wel eens een, een opdracht geweigerd? Omdat u dacht, uh, die willen... Reken maar dat ik wel eens een opdracht geweigerd heb, ja. ja. Maar van een gebouw dat we nu allemaal kennen? Ja, ik heb uh, ooit de opdracht gekregen uh, voor de Bijlmer Baas. Die torens? Die torens. Maar dat waren toen nog geen torens. Dat was toen nog niks. En toen hebben ze mij de opdracht gegeven. En ik ging uh, vol uh, energie en, en optimisme... ging ik dat uh, programma van ijzer bestuderen. En werd daar op een bepaald moment zo uh, onpasselijk van dat ik die opdracht teruggegeven heb, terwijl het een hele grote opdracht was, ja. Maar wat maakt u precies onpasselijk? Nou, de wijze waarop er met die gevangenen omgegaan werd... en uh, het, het, het, het gebrek aan, aan hoop wat eruit stond. Het was gewoon opsluiting, straf, idee, dat, een naïeve idee... dat men uh, door een tijd opgesloten zit een beter mens zou worden en zo. En ik had allemaal uh, ideeën in mijn hoofd... Uh, dat, uh, dat die mensen, uh, uh, laten we zeggen, positief werk zouden... ...moeten verrichten en daardoor dus een gevoel zouden krijgen... ...dat ze toch uh, eigenlijk ook wel uh, hmm. op andere manieren aan hun trekken konden komen... ...maar dat werd helemaal niet geapprecieerd. Nee. Want dan zou je ook die torens niet gebouwd hebben zo, denk ik. Nee. Hoezo? Nee. Het is niet de manier waarop je uh, voor mij ja. gevangenis moet maken. Maar, maar het was, dat was op dat moment een zekere naïviteit. Want ik heb best begrepen achteraf dat het gevangeniswezen bij ons... Uh, in Nederland zo in elkaar zit... Uh, dat het allemaal uh, wat ik in mijn hoofd had... dat het allemaal uh, dromen waren en dat het allemaal niet, uh, niet kon. Maar ik heb toch op dat moment de vrijheid gehad... Uh, om te zeggen, nou, uh, doet, u dat, uh, uh, doet, uh, uh, doet u dat maar aan een ander. En, en niet aan mij. Ja. Maar dan heeft het verder geen effect op de maatschappij. Op, dan, dan draagt u er verder ook niks aan bij. U de, nee, nee. Of, nee. Welke methode moet u dan hanteren? Ja, nou, hoor, als ik niet uh, een bijdrage... Uh, als ik zie uh, dat ik in maar is een bepaalde het dan niet opdracht geen, geen bijdrage kan leveren... Ja, ja. Dan, dan kan ik niet verder. Dat is hartstikke jammer. Natuurlijk is het jammer. Ja. Huh? O, of grijpt u dan wel eens naar de pen... En, uh, een ook gezonde wel eens, stuk. Of, of. Ook wel eens, maar het kan ook op een bepaald moment een statement zijn om te zeggen: Nee, ik, ik doe dit niet. Ik kan natuurlijk niet beoordelen wat dat achteraf allemaal nog uh, voor misschien toch positieve invloed ja. gehad heeft. Maar het is ook gebleken dat die toch en, en, en dan helpt, die, <coughs> dan helpt die, die, uh, die slimmigheid die u had. Op de technische universiteit niet. Van, ik doe ongeveer wat ze denken dat ik ga doen... maar ondertussen doe ik het toch op mijn eigen manier. Ja, dat zou je eigenlijk moeten doen. Maar dat was daar dan toch net iets te moeilijk. Want die jongens zaten je toch te veel op je huid. precies met de... En dat ja. is toch wel uh, onze, onze tijd. In onze tijd uh, is, is, zijn het allemaal controlefreaks. Iedereen is bezig met heel precies na te vlooien... Ja. of jij wel doet wat ze willen. En, en u merkt het grote verschil van 30, 40 jaar geleden. Absoluut. Waarom hebt u eigenlijk nooit een huis voor jezelf gebouwd? Um, ja, mijn vrouw uh, uh, heeft zich dat ook wel eens, uh, wel eens afgevraagd. Maar, uh, ja, god, uh, uh, daar heb je toch geen tijd voor. Uh, <tie> en dat je geen tijd toe, voor? Zeg, een eigen huis bouwen. Hoezo geen hebben, tijd? Met je vrouw, ruzie maken daarover. En, en, en, en weet je wat het allerergste is? Dat is dat iedereen dan denkt van, oh, dus dat is wat je bedoelt. En dat, dat, dat moet ik niet hebben. <tie <tie dat moet je even uitleggen. Van, dat is wat ik bedoel. Nou, als je een huis voor jezelf maakt, dan denkt iedereen... oh, dat is dus wat hij bedoelt. Zo wil hij het hebben. Dat is nou mooi. En ja, dan zit je toch helemaal vast als je dat doet. Waarom? Je mag toch wel een, een, een, een gebaar maken van dit vind ik nou schoonheid... Ja, maar dan moet je ook een zekere vrijheid hebben om dat te doen. Moet je geld hebben. Ja, moet je, waar, waaraan ontbreekt en, en, het? Aan vrijheid of aan geld? Waar ontbreekt het? Aan alles. En ook aan wil. Ja. ja. Weet je wat het is? Nee, maar bent u, bent u bang? Want hier proef ik bijna van... Ik, ik wil me niet zo kwetsbaar opstellen dat ik uitgelachen word... omdat ik nou eens in mijn totale vrijheid heb gemaakt. Nou, dat komt er ook wel een beetje bij. Maar ook mijn vrouw, maar waar maar u boum... mijn vrouw heeft daar ook een enorme in invloed op. Ik heb op een bepaald moment uh, die mogelijkheid gehad. Toen werden er van die kavels werden er op, uh, op zo'n eiland werden ja? er verkocht. En toen kon, hadden wij zo'n kavel kunnen, kunnen kopen. En uh, wij wonen in de pijp, bij de en mijn Veel smallere vrouw, straten dan in dat Plan mijn, Zuid, waar ja. u opgegroeid bent. Maar mijn vrouw zei, never. Ik zit hier zo heerlijk en uh, uh, ik wil hier helemaal niet weg. En u? En hoe nu, zit u er? Of... Nu zit ik dus. In, in, in, ja, hoe vindt u het wonen daar? Oh, heerlijk. Ik vind het een, een echt fantastische buurt waar je alles vindt. En waar, waar ik alles heb wat, ik, ja. wat mijn hart begeert. Ja. Dus ik hoef dat niet, zo'n eigen huis. Ah, ik vind het ook een beetje. Het, is ook, het is een beetje koketteren. zo'n eigen huis. Want ik ben de architect en uh, kijk eens wat een mooi huis ik voor mezelf heb gebouwd. Nee, dat, uh, dat wil ik niet. Nee. Dat zal ik zeker niet doen. Daar zal u, ik mijn tijd niet aan, uh, <laughs> aan spanderen. Een so, uh, uh, uh, uh, leven lang in, in, uh, in dienst van de bouwkunst. Zijn er opdrachten die u gemist hebt? Ja, u kon die Bijlmerbaiers uh, bijvoorbeeld bouwen. Dat hebt u dan zelf afgewezen. Maar waren er opdrachten waarvan u dacht... Stedelijk Museum. De, de nieuwe uitbreiding daarvan. Nou, ik heb. Er zijn eigenlijk, als ik het zo spontaan moet zeggen, twee opdrachten die ik echt gemist heb. Er was een. Een, de, de, de, een grote kerk tegenover de universiteits, uh, het universiteitshuis in Groningen. Uh, dat was een 19e eeuwse kerk. En ze moesten daar een bibliotheek hebben. En daar had ik dus uh, een plan voor gemaakt om in die kerk de bibliotheek te maken. En uh, dat dorstte ze toen niet aan. En dat vind ik heel jammer. En verder heb ik meegedaan aan de prijsvraag voor het Stedelijk Museum. En uh, ik ben het niet geworden. Nee. Dat vind ik heel jammer, ja. En waarom vindt u dat jammer? Omdat het zo prestigieus is? Of? Nee, omdat ik uh, dacht een heel erg goed ontwerp te hebben... en dat was een beetje mijn achtertuin. Daar ben ik als kind uh, huh? zoveel uh, geweest... En dat had ik leuk gevonden, maar daar gaan we het toch niet over zeuren. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen die je in je leven um, um, mist. En die, die, die, waar je niet aan toe komt, uh, die aan je voorbij gaan. Belangrijker is wat maar je wel doet. En ik heb op dit moment heel veel Maar bedoelt veel u dat ik er niet met u moet over zeuren? of bedoelt u? Nee. Ik, t, ik heb er ook zelf Zou nooit durven van. Dat moet ik erover zeggen. Nee, maar nee, ik heb er zelf ook nooit vakker, wakker van gelegen. Nou, ik heb er wel eens van wakker gelegen, maar je, je blijft er niet over zeuren. Je moet er een keer over ophouden. Het is dat u nu erom uh, vraagt. Maar ik, ja. ik zit er niet over, over door te kouwen. Daar heb ik eerlijk gezegd uh, te veel andere leuke dingen voor te doen. Ja. En ik ben nu helemaal bezig met scholen. Uh, en uh, ik heb het gevoel dat ik met die scholen uh, uh, architectonisch en maatschappelijk. Ja. ook een stapje verder kan komen. En uh, daar ben ik echt lekker mee bezig. Hoezo maatschappelijk? Nou, dat, er, dat uh, op het ogenblik uh, praat iedereen over onderwijs... en iedereen die, uh, uh, die ziet daar problemen. En men heeft op de een of andere manier niet in de gaten... dat de ruimtelijke organisatie van zo'n school... Uh, daar ook een enorme invloed op kan hebben. Want u bent niet de man van een gang met allemaal lokalen nee, daar. Daar houdt u niet van. Nou, Uw scholen hebben meestal nou ja, een hal waar een beetje een amfietheater achter nou Ja, ik vind, het, ik vind het gewoon een, een idioot soort van, van, van um, uh, verkwisting. Uh, dat er um, um, um, alleen maar uh, geleerd wordt in lokalen. en dat daarnaast kale gangen met jasjes erin en zo zijn. En ik wil dus gewoon scholen maken waarin de hele school. Uh, overal geleerd wordt. En liefst wil ik eigenlijk dat er in de hele stad ook geleerd wordt. Dat het leren veel meer um, um, gewoon uh, uh, centraal staat. Ik heb ook net een, een boek. Uh, heb u, ik ge, uh, Ja, wat hebt u daar, daar voor u over. liggen? Want hier hebt hier zo'n leuk aantekenblokje. Nou, ik heb een paar dingen opgeschreven... Ja? naar aanleiding van de vragen die me gesteld uh, werden... die allemaal niet aan de orde gekomen zijn. Oh. Maar ik heb geschreven, opgeschreven dat ik dus... Uh, uh, omdat ik dacht dat u me de vraag zou gaan stellen... wat wil je nog ja, doen? daar komt u nu. En, en, en uh, nou ja, ik, ik ben... Uh, ik, ik wil van alles, maar niet speciaal iets heel groots. En ik heb het gevoel dat... Uh, in die zin het project van mijn leven, om dat zo te zeggen... Eh, toch wel, eh, ja, dat, dat is redelijk eh, tot stand gekomen. En ik heb nu net, eh, dat komt 1, 1 maart uit, een boek over eh, ruimte en leren. En eh, dat is voor mij een enorme eh, stap. Want voor, wat, voor wat, wat bedoelde u dan te zeggen met... ik vind dat er een hele stad overal geleerd moet kunnen worden. Nou, ik wat, vind, wat is dat voor een stad? Nou, ik vind dat, dat, een, dat een stad leerrijk moet zijn... Maar uh, dat begrijp ik niet, want dat is zo abstract voor mij nu. Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook niet iets wat ik in één minuut kan uitleggen. Maar dat de stad is op consumptie en op genot ingesteld. En de stad zou veel meer op ontwikkeling en op leren ingesteld moeten zijn. Dus niet alleen met veel informatie. Maar, maar, maar, maar leeszalen... Uh, ja, maar ook dat het verleden erin af, afleesbaar is. Dat de toekomst erin afleesbaar is. Dat mensen die door de stad lopen... Maar als ik door Amsterdam loop, dan zie ik toch heel veel historische panden. Ja, maar je, straten, ziet, bijvoorbeeld, je ziet bijvoorbeeld geen ambachten meer. Uh, kinderen die worden op het, uh, en, en volkomen uh, weggehouden van de werk Je bedoelt dat er geen mensen. houtwerkplaatsjes en zo meer zijn. Meubelmakerijen in de stad. Nou, uh, bijvoorbeeld. Ik bedoel, als ik het in een halve minuut moet vertellen... Ja, dan zeg ik uh, dat dat ja. soort dingen: dat er niets meer te zien is, dat het allemaal ondoorzichtig is geworden. Allemaal. Dat je het via de sterspotjes moet zien. En dan zie je allemaal ook... van die overdreven, opgeklopte uh, uh, uh, uh, ideeën over de samenleving. Mm. Maar je ziet niet hoe de samenleving echt in elkaar zit. Je zou ook nog wel varkens in de stad willen hebben lopen. Nou, het hoeft niet zo <lacht> nee. vreselijk letterlijk uh, te zijn. Nee. Maar uh, uh, uh, uh, uh, er moet in de stad Raken. meer te zien zijn. Uh, de stad moet transparanter zijn. Ja. Moet duidelijk maken hoe onze cultuur in elkaar zit. Ja. Herman Herzberger, architect. Mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek? Uh, hij is eeuwig onder ons. Hij doet niet aan de dood, heeft hij gezegd. Dus we gaan nog uh, prachtige gebouwen in de komende honderd jaar van hem zien. Hartelijk dank. Dag. Al dus Henk van Middelaar, hij was in gesprek met Herman Hertzberger... in een aflevering van Napels. een bijdrage van de RVU. Eerder uitgezonden in 2008. Inmiddels is bekend geworden dat Herman Hertzberger winnaar is geworden... van de Riba Gold Medal, een prestigieuze architectuurprijs... die hij in februari 2012 uit handen van Queen Elizabeth ontvangt. Wellicht even handig om dan bij Hendrik de Groot te raden te gaan... om precies te weten hoe je te gedragen in dat hoge gezelschap. Onze eerste winterkostganger is specialist op het gebied van protocollen. Hij schreef er zelfs een boek over, verschenen bij uitgeverij SDU... getiteld Protocol vormgeven van bijeenkomsten. Een prijsvraag hebben we weer in het leven geroepen. Want de uitgeverij heeft van dit boek van Henrik de Groot... drie exemplaren ter beschikking gesteld. Dus kijk even snel op onze site... om alvast een antwoord te kunnen geven op die prijsvraag. Nachtvluchten.fm is de site... Maak kans op een van die drie exemplaren. Hendrik de Groot, zijnde half Deens, houdt de Deense tradities in ere. Op eerste en tweede kerstdag gaan veel Denen op familiebezoek... en eten een kerstlunch met onder andere gemarineerde haring... vergezeld van een glas aquaviet en of bier. Dan de vraag luidt... Wat is de Deense benaming van deze feestelijke lunch? Kijk op nachtvluchten.fm of schrijf uw oplossing op een briefkaart. Postbus um, 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. Tijd voor een kort journaal en dan Hendrik de Groot in Nachtvluchten Winterkost.